we qua uh, nieuwe argumenten inderdaad uh, redelijk uitgediscussieerd uh, zijn. Um, er zijn inderdaad ook heel weinig vragen aan mij gesteld. Maar ik wil wel op een aantal punten reflecteren in elk geval op de amendementen zoals die zijn, uh, zijn ingediend. En ook een beetje de, soms het beeld wat daarachter zit. Eerst in de algemene zin de, de spreidingswet. Uh, nou ik denk meneer Herms had het over koffiedik kijken. Wat we in elk geval uh, kunnen stellen is dat hij er voorlopig niet is. We hebben als er een onderwerp controversieel is, is dit het. Uh, de, dus de huidige Tweede Kamer zal het niet meer behandelen. De verkiezingen zijn pas in november voordat er een regering is gevormd en voordat die weer een nieuwe versie van de spreidingswet heeft uh, ingebracht zijn we periodes verder. Dus wat we in elk geval weten is dat er voorlopig geen spreidingswet uh, is. En tegelijkertijd is die spreidingswet wel echt het, het fundament onder het regioplan zoals het er nu ligt en de stappen die ook Zandvoort daarin uh, zetten. Uh, de college heeft ook altijd gezegd: we zijn in Nederland met 342 gemeentes. En als al die gemeentes hun steentje bijdragen, is het ook zeker als dat wettelijk verplicht is, dan draagt er Zandvoort ook een steentje bij. Als die wet er niet komt en dus Zandvoort de enige gemeente die wel wat gaat doen en 340 gemeentes leunen achterover, dan ligt dat niet uh, voor de hand dat wij hier uh, tussen die hele moeilijke locaties er eentje aanwijzen. Daarom hadden we ook als college de lijn, zoals ik heb toegelicht bij de bewonersbijeenkomst en vorige keer in de commissievergadering ook. We zetten geen onomkeerbare stappen tot die spreidingswet er is. En in dat amendement uh, van uh, Jong Zandvoort, OPZ, CDA, C. Uh, ik sla ongetwijfeld nog, nee, voor mij niet. Uh, is dat punt ook net iets scherper aangezet, namelijk we gaan gewoon expliciet geen locaties aanwijzen en daar ook geen uh, keuzes in nemen voordat die spreidingswet er is. En dat maakt wat dat betreft die lijn helder en dat is wat dat betreft ook een zienswijze waarmee ik... Uh, ...volgende week maandag ook met de regio dat gesprek aan kan gaan. Betekent dat nou, en dat proef ik een beetje in de woorden van, van de heer Algebali en GroenLinks... ...dat Zandvoort achteroverleunt en uh, niks doet? Dat ben ik uh, niet helemaal mee eens en zo lees ik het amendement uh, van de coalitiepartijen ook niet. Uh, ik zie daarin staan, ga wel in gesprek met de regio. En volgens mij neemt... Ik wil ook afstand nemen van de indruk dat Zandvoort niks zou doen. Wij vangen op dit moment uh, ongeveer dubbel zoveel Oekraïners op... ...als wat je van een gemeente van onze grootte zou mogen verwachten. Dat is gewoon niet omdat er een wet is... ...u zult Oekraïners op moeten vangen. Dat is gewoon omdat we de ruimte hebben. We zien de noodzaak en we vangen die mensen op. In het verleden hebben wij een sporthal ter beschikking gesteld... ...voor crisisnoodopvang. Niet omdat er een wet voor was, omdat de noodzaak er was... Uh, ...en omdat die ruimte beschikbaar was. Wij, zijn, wij horen bij de minderheid van gemeentes die elk jaar netjes de taakstelling haalt voor wat betreft huisvesting van statushouders in uh, ja, echt huisvesting. Als alle gemeentes dat net zo goed deden als Zandvoort was het probleem ook aanzienlijk minder groot. Dus ik wil wel echt afstand nemen van de suggestie dat Zandvoort niks doet. Zandvoort is een sociale gemeente en zal altijd zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar volgens mij, uh, zie ik een interruptie dus hou ik mijn mond of niet? de heer algemaar ja voorzitter GroenLinks heeft zover ik weet en ik heb zelf het woorden uitgesproken niet gezegd dat u niets doet we hebben u een compliment gegeven regeer is zelfs dus ik snap ook niet waar u vandaan haalt dan nu dat wij claimen dat u niks doet want we vinden juist dat wij als antwoord het staat ook in ons uh, in ons amendement dat wij een gastvrije gemeente zijn juist om die oekraïners precies daarom dus ik snap niet waarom u dan ons nu in de schoenen schuift, waarom wij vinden dat u juist te weinig doet of dat Zandvoort te weinig doet. De heer Hendricks. Dan uh, laat ik me voorzichtig uitrekken en ik ben blij met deze uh, opmerking uh, overigens. Uh, ik bedoelde aan te geven dat ook het amendement zoals ingediend door onder andere Jong Zandvoort, dat ik daar niet in zie dat wij als Zandvoort niks gaan doen. Uh, ik zie daarin ook niet dat wij in een isolement in de regio komen te staan, want ik zie juist de oproep om in gesprek te gaan met de regio. Ehm... Uh, en dat is denk ik ook de manier waarop dat uh, gaat en hoort. Zandvoort neemt, zoals we dat altijd hebben gedaan, zijn verantwoordelijkheid. Uh, ook in regionaal verband en ook in het amendement zoals dat is ingediend. Zie ik een oproep. College, we stellen nu geen regioplan vast. Gezien de deadlines die daarin staan en gezien de uh, taak die dat voor Zandvoort heeft en de onduidelijkheid over de spreidingswet. Um, maar ik zie wel de oproep, ga wel in gesprek met de regio en uh, blijf je verantwoordelijkheid pakken. Want wat de heer Algebaan in zijn amendement terecht aanhaalt. Zandvoort is gewoon deel van deze regio. En dat zullen we ook altijd blijven. En voor mij staat dat in geen van de amendementen of geen van de bijdragen vanavond de discussie. Uh, wij zullen altijd onze verantwoordelijkheid nemen. Het amendement maakt wel heel duidelijk uh, wat we niet doen. We stellen niet uh, een regioplan uh, vast. Uh, en we wijzen geen locatie aan totdat er een spreidingswet is. Nou, Dat is volstrekt helder. Maar dat laat alles uh, open om in gesprek uh, te gaan. Dat laat ook open om Um, op, op wat voor manier er ook een bijdrage gevraagd zou worden om dan nog steeds met een voorstel naar u als raad te komen van, is dit een, een haalbare kaart uh, ik zie daar nog steeds de mogelijkheid in om ons aandeel in de regio te blijven uh, vervullen en het college is ook zeker voornemens om dat te blijven doen we, we zien ons als verantwoordelijke gemeente als deel van onze regio terecht geeft u aan, we halen veel in deze regio maar het houdt ook in dat je af en toe ook dingen brengt of uh, gemeente ontlast waar dat, uh, waar dat kan Interventie van de heer Hermsen en ja, dan nog even ter verduidelijking, hè, want u vraagt, uh, dank u wel voorzitter trouwens. U vraagt in uw, uh, in uw raadsinformatiebrief van 20 juni 2023 namelijk drie dingen. Dat de gemeente Zandvoort instemt met het regioplan. Dat de gemeente Zandvoort gecommitteerd aan de opgave van de opvang van 65 asielzoekers in Zandvoort. En dat een definitieve locatiekeuze uh, wordt voorgelegd aan de raad op 17 oktober 2023. Dat is wat u gevraagd heeft. Waarom wijkt u daar nu vanaf? En gaat u mee met de amendementen die gesteld zijn? De wethouder. Nee, voorzitter. Uh, ik werk er niet vanaf. Het college werkt er niet vanaf. Het, is, uh, het voorstel zoals het college het heeft gedaan is uh, helder. Maar wij vragen u als raad een zienswijze op een regioplan. En dan vind ik het niet raar dat raadsleden daar soms anders over denken... dan een college of een ander accent uh, geven. Um, maar ik probeer hier dan wel te duiden hoe ik een amendement uh, lees... en hoe ik daarmee uh, verder kan. Want u als raad beslist uiteindelijk. Als college doe maar een voorstel. In dit geval kiest u als raad... Uh, ...als ik de, de koppen zo kan tellen... ...een andere richting. Uh, en ik geef aan in hoeverre ik daarmee uit de voeten zou kunnen. Dat is niet dat ik nu een, een andere mening heb... ...dan dat ik altijd heb gehad. Ik begon mijn betoog net met... ...we hebben er uitvoerig over gesproken. Dus volgens mij de argumenten voor en tegen zijn uh, algemeen bekend. Dat was uw eerste termijn. Dank u wel. De interruptie van de heer Gerrits. Ja, dank u wel. Ik zou de wethouder willen vragen... ...want uh, ik hoor zijn betoog en hij geeft gewoon aan... Van, nou, dus, dus dualisme... Logisch, volgens mij kan iedereen in de, in de raad erachter staan. Um, zou het de wethouder helpen als wij, misschien kijken of we met een 10 minuten schorsing, uh, alsnog in ieder geval die zienswijze mee kunnen geven, zodat er toch, toch iets, dat we iets meegeven aan u, zeg maar? De wethouder. Voorzitter, volgens mij proef ik in het amendement zoals dat door uh, de partij is ingediend, proef ik een hele heldere zienswijze. Namelijk, stem niet in met een regioplan voordat er een spreidingswet is, ...en wijst geen locatie aan voordat er een speilingswet is. Dat is volgens mij volstrekt, maar ga wel in gesprek. Nou, volgens mij zijn dat voldoende ingrediënten... ...waarmee ik het gesprek met de regio-gemeente aan kan... ...over wat dat betekent voor de rol van Zandvoort in het uh, regioplan. Dank u wel. Dan zijn we daarmee aan het einde van de eerste termijn van het college... ...en dan ga ik naar de tweede termijn voor de raad... ...en dan begin ik bij de indieners van het eerste amendement, Jong Zandvoort. Mevrouw Keurasson. Dank u wel, voorzitter. Uh, alles is uh, reeds uitgebreid besproken en uh, we hebben geen verdere toevoegingen. Dank u wel. Dank u wel, GroenLinks. Ja, voorzitter. Wat voor ons belangrijk is, is dat de, dat de regio geborgen blijft. Uh, dat is gewoon ook om eigenlijk wat, wat de wethouder aan het eind van de betoog ook zegt. Uh, we halen zo uit de regio, waar we moeten af en toe zeker ook wat brengen. En ook de suggestie dat GroenLinks vindt dat Zandvoort te weinig doet. ...werp ik uh, graag van me af, want ik heb juist gezien dat er in Zandvoort draagvlak is... ...als het juist gaat om of op het gebied van het opvang van vluchtelingen. Mevrouw Koper haalde net terecht bijvoorbeeld de Corvors Sporthal aan. Ik herinner me nog levendig dat Zandvoort te veel vrijwilligers had. En ik denk als een de gemeente te veel vrijwilligers heeft uh, voor het opvang van vluchtelingen... ...dat dat natuurlijk wel ook iets zegt over de draagvlak wat de gemeente heeft op het gebied van, van vluchtelingen. En de Oekraïners werden net ook aangehaald door de wethouder... Um, en dat, dat zegt ook genoeg, dat wij die ook opvangen, opnemen in onze samenleving. Dus ik denk dat Zandvoort juist op het gebied van draagvlak een gemeente is waar veel draagvlak heerst voor het opvangen van vluchtelingen en asielzoekers. En daarom vind ik ook als GroenLinks zijnde dat wij die 65 asielzoekers moeten opvangen. En heel simpel ook, omdat we nu nog de regie in handen hebben. We weten niet wat er gaat komen, we weten niet... ...waar een nieuw kabinet, een nieuwe regering of nieuwe partijen mee gaan komen... ...richting de Tweede Kamerverkiezingen. Maar we weten wel dat we nu nog de regie kunnen houden en in handen kunnen hebben. De locatiekeuze en hoe we dat hebben behandeld, dat heb ik al aangegeven. Daar zijn we echt niet heel erg blij mee. Um, maar doen we nu niks aan. En ik zou toch ook wel echt onze, onze collega's willen oproepen... ...om juist wel akkoord te gaan met dat, met dat regioplan. Want daarmee borgen we in ieder geval... ...dat we niet straks voor verrassingen komen te staan. Dat we niet straks een rijk hebben... Die zegt van: hé, hey, uh, Zandvoort, uh, u, heeft, uh, u heeft niks ingediend samen met uw regio. Wij gaan nu bepalen dat u uh, dit aantal personen op deze locatie doet en, uh, en, en u zoekt het maar uit. U heeft het er maar mee te doen. In de van de heer Gerrit. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil nog graag reageren op uh, mijn collega van GroenLinks. Um, u bent wel van op de hoogte dat, dat als dat zou gebeuren, zonder op zijn minst een, een termijn, zoals dat ook standaard in zo'n wet geregeld is, die, die, die je hebt om alsnog aan die regeling te voldoen, dat dat wel getuigt van onbehoorlijk bestuur, dus dat die kans er eigenlijk niet in zit. Dank u wel. Heer El Ik ben het gedeeltelijk met de heer Gerrits eens, maar er zit ook in deze spreidingswet juist geborgd dat wanneer je als gemeente je eigenlijk niet uh, houdt aan, de, aan de, de taakstelling die wij meekrijgen, dat je dan als gemeente voor verdomme feit kan worden gesteld door de landelijke overheid in dit geval. Dus dat vinden wij, dat vinden wij gewoon een risico waar, waar wij nog onze gevoelens mee hebben. We, we snappen ook het geluid in, in, in de raad natuurlijk, waarin, uh, waarin, waarin blijkt ook in het amendement dat deze raad geen locatiekeuze wil maken. Maar ik wil wel nog even toelichten waarom GroenLinks wel van mening is dat wij een locatiekeuze moeten maken. Enerzijds dus om die gasvrijheid die ik al heb aangestipt, maar anderzijds ook omdat wij ja, toch vinden dat het goed is om mee te lopen in de regio en ook mee te gaan. In ieder geval de voorbereiding hiervan, want volgens mij als we dit hadden vastgesteld, hadden we nog steeds niets letterlijk vastgegoten in beton. En dat is een beetje de, waar, waar, waar de handschoen nu wringt. Voor GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ik zie een interruptie van mevrouw Dedenlof. Ja, meneer Algebalen, u heeft het over de regie houden. Maar ik vraag me af als die spreidingswet er komt. En we moeten er 100, 130 mensen huisvesten. Uh, hoezo hebben we dan nog regie? Want hè, we, hebben nu, uh, we krijgen nu de opdracht. Het zijn er 65, maar straks 130 worden. Ik vraag me af wat dat voor een invloed zou kunnen hebben als we nu de beslissing nemen. Uh, in hoeverre hebben we dan nog wel regie? Elke Bani. Ja, voorzitter. Er twee antwoorden op die vraag. Allereerst altijd in dit soort debatten, in dit soort... Op ...tijdens dit soort onderwerpen wordt gesteld van wat als dan? Uh, we hebben het nu over 65 vluchtelingen. En dat vergroten tot een aantal van 130. Daar neemt GroenLinks in ieder geval afstand van. Want dat schetst gewoon een verkeerd beeld. Dat ligt niet nu voor ons. Uh, dan het tweede deel van het antwoord juist en volgens mij is dat ook de strekking van het stuk wat uh, voor ons heeft gelegen en nu er voor ons ligt ziet erop toe dat wij aan de voorkant van het proces afspraken maken met de regio en locaties laten onderzoeken als mogelijke locatie om een asielzoekerscentrum uh, daar te huisvesten we maken pas zoals de heer hermsel ons ook terecht aangeeft in oktober een duidelijke keuze uh, dus de regie hou je daarmee in handen en wat in oktober is is in oktober maar staat daar los van dat we nu gewoon daarmee door kunnen gaan en daar vind ik het ook wel jammer dat in dit geval de portefeuillehouder eigenlijk zo snel zegt van nou laten we het stuk maar uh, amenderen op deze manier en daarmee uh, teruggaan naar, naar de collega's in de regio. Want ik denk juist dat de collega's in de regio wel al hebben besloten, een deel daarvan althans als ik naar het staatje kijk, um, en wij als zandwoord daarmee achter, achterop gaan lopen. En dat is zonde. Dank u wel. Ik ga naar het CDA, de heer Enstra. Ja, dank u wel. Uh, nou ja, wat mij betreft wordt de discussie echt uh, veel te breed uh, getrokken nu. Hè? Uh, wat CDA betreft, zijn mogen mensen die uit een oorlogsgebied komen of dergelijks, hebben ook recht op een, op een veilig onderkomen. Maar uh, hè, volgens mij uh, hebben we het daar niet precies niet over. Ik hoor mevrouw Koper en de heer Elgebari ook praten over de 65 uh, uh, personen. Maar dat is precies uh, waarom wij dit amendement mede hebben ingediend. He, zolang wij niet weten hoe de Spreeningswet uh, eruit komt te zien... Uh, ja, het lijkt ons onverstandig om nu uh, uh, locatie aan te wijzen en denk ik uh, dat we zeker in gesprek moeten blijven met de regio. Maar uh, ik denk dat we even pas op de plaats moeten maken en, en, en hè, wellicht wordt er wel nog geluisterd naar het advies van het COA om meer grote locaties aan te wijzen zoals meneer Kramer zegt. Of uh, hè, de Raad van State heeft nog een advies gegeven die niet mals is. Dus... Uh, ja, wat dat betreft... Uh, ...ja, lijkt me verstandig om... Uh, hey, ...blijven wij bij ons amendement. Dank u wel. Dank u wel. OPZ, mevrouw Geurison. Dank u wel, voorzitter. Um, het verzoek om toch in... Uh, eventueel in oktober een keuze te maken... Um, ...dat zullen u begrijpen, daar zullen wij niet mee instemmen. Dat is precies in de lijn met wat we gezegd hebben. We lopen niet vooruit... We wachten op de spreidingswet. We zien nu ook dat uh, landelijk is, een, uh, is het kabinet is gevallen. Het is toevallig ook over dit onderwerp. Zeker als het gaat over de instroom. Um, en het is, kan heel goed mogelijk zijn dat uh, bij de verkiezingen... Uh, dat er een hele andere wind uh, gaat waaien. Welke kant dan op uh, ook. Dan moeten we maar zien hoe de spreidingswet... als die er nog gaat komen, hoe die eventueel gaat uitvallen. Dus uh, daarom zullen we ook niet instemmen met een locatiekeuze voor oktober. Maar zullen we ook niet instemmen... om een verzoek aan Haarlem te doen... om zeg maar een grote locatie te regelen. Want als we dat verzoek nu aan Haarlem gaan doen... dan lopen we net zo als de andere zaak... ook op de muziek vooruit. En dan wachten we ook niet op de Sparingswet. Dus ook daar zullen wij niet mee instemmen. Dank u wel. Dank u wel. De VUVD. We Mijn hebben meneer. geen aanvullingen. We dienen het amendement graag in. Ik wil de heer Deen. PVV. Ook niet... Deze zesde, de heer Ja, voorzitter, dank u wel. En, uh, ik al de argumentatie die we tot nu toe hebben gehoord, uh, stel ik dan met het feit dat we het eigenlijk beter van de agenda hadden kunnen halen. Want dit is geen beslissing die je neemt. En dat, uh, Ik denk dat, je, dat we dan die consequenties gewoon goed moeten overnemen. En ik hoorde Jongs antwoord ook zeggen van nou, is het misschien een idee om ze allemaal aan Haarlem te plaatsen? Ja, dat had een idee kunnen zijn en had je het op die wijze dan moeten amenderen zeg maar. Maar te zeggen, ja, we blijven in gesprek, daar schiet je natuurlijk ook niet zoveel mee op. Dat lost het probleem in principe ook niet op. Dus wat dat te gaat, uh, is dit een beetje een soort lood om een oud ijs. Ook een beetje, uh, ja, een beetje voor de bune heb ik af en toe wel het gevoel. En ik zeg het ook, maar het is een gevoel. Dat we gewoon het nu bespreken en zeggen van, nou ja, kijk, we zijn wel echt wel bereid. Maar uiteindelijk is een beetje toch het gevoel binnen de Raad, nou, liever, niet, liever niet, niet ons probleem. Niet in onze achtertuin. En ik denk dat dat met name ook het probleem is nu wat er landelijk speelt zodat we het eigenlijk allemaal, we willen allemaal wel, maar toch het liefst niet daar, hier. Nee, als het even kan, niet. Ja, dat is denk ik niet de oplossing voor het probleem. Maar goed, um, zeker uh, het kabinet is gevallen, zeker uh, er loopt nog van alles en nog wat bij de Raad van State. Of is de wet uh, per definitie goed? Ook niet. Dus is de indicatie of het idee erachter. Dat je zelfs op het moment dat je instemt eh, hogere bedragen zou krijgen bij een asielzoeker. Dat is natuurlijk ook van de zotten. Dus dat zijn de aspecten waar wij in ieder geval wel tegen zijn. Maar als het gaat om het oplossen van het probleem. Dan vind ik dat we daar gewoon wel onze verantwoordelijkheid in moeten nemen. En daarin ook gewoon zouden moeten instemmen met het plan. Dus dan loop je inderdaad vooruit op hetgene wat er eventueel zou komen. Maar dan heb je al een plan liggen. En ik denk dat ook de insteek was van het college om dat zo snel mogelijk te agenderen. En dat gooien we dus nu eigenlijk gewoon weg. In de interruptie van de heer Kramer. Ja, voorzitter. De vraag is ook aan mevrouw Koper gesteld, maar dan toen door de PVV. Um, Zandvoort uh, heeft eigenlijk een uh, aantal problemen. Het, onder andere probleem ook uh, dat we met stikstof zitten. Hè. We kunnen amper bouwen. Eigenlijk voor onze eigen mensen hebben we al uh, uh, zeg maar woningen tekort. Um, maar wat als ze zeg maar die, die toestroom van vluchtelingen of asielzoekers, hè, want we hebben het eigenlijk over asielzoekers, als het nog gaat toenemen, vindt u dan nog steeds dat we als Zandvoort dan ons verantwoordelijkheid moeten nemen? Want op een gegeven moment is de ruimte hier echt een keer op en moeten we dan ook kiezen tussen van ja, wie gaan we nu huisvesten, dus onze eigen bevolking of zeg maar de mensen die van buiten als asiel uh, komen aanvragen. De heer Hermsen. Ik, ik wist niet dat we het over een, andere, een aantal andere zaken gingen hebben. Dus ik wil best wel antwoord geven. Maar ik wil het wel graag wel bij de, de ACC in dit voorstel wat er nu ligt. En wat ons betreft zijn die 65 gewoon prima. En als het nou blijkt uit verdichtingsstudies en dergelijke dat het allemaal niet meer kan. Dan hebben we gewoon feitelijk antwoord op hetgene dat het niet meer kan. En dan kunnen we dat onderbouwen. En dat kunnen we nu niet. Want we hebben Voorzitter, nu, misschien we hebben nu het nog niets uitgezocht. De, de vraag dan eventjes. Even, even, Was u uitgesproken meneer Hermsen? Uh, ja. Oké, okay. mijn interruptie, de heer Kramer. Ja, voorzitter, uh, dank u wel. Uh, nou, het gaat er mij om, stel voor dat er nou nog meer uh, asielzoekers in Zandvoort gehuisvindt, zou u daar dan ook voor zijn? De heer Hermsen. Ja, nogmaals, het is niet de vraag die hier nu voor ligt. Het ging om het regioplan en daarin staat een aantal van 65. Dus ik kan wel speculeren over meer. Maar dat ga ik nu niet doen, want insteek was in te stemmen met het regioplan. Het antwoord is helder. De heer Gerts. Ja, dank u wel voorzitter. Ik wilde graag interroperen op mijn collega van D66. Um, u bent van op de hoogte dat er ook in de wet staat aangegeven dat er een herverdeling plaats gaat vinden. En dat alle prognoses momenteel zo staan dat er inderdaad uh, meer asielzoekers zullen komen. Dus dat het waarschijnlijk wel uitgebreid zal worden. zodat dus het niet zomaar een, een loszandtheorie is. Dank u wel. De heer Hermsen. Ja, zeker. Um, ik, ik hoor het inderdaad. En die fundamentele informatie die nu van zevende aankomt, die is dus onjuist. De instroom is lager dan, uh, dan verwacht. Dat is ook landelijk medegedeeld. Daar, hebben we ook, uh, daar ging ook de discussie landelijk over. Van, ja, hebben we nou echt een heel groot probleem? Vooral voor het kabinet. Voor iets waar we een prognose hadden gedaan van 70.000. Dat bleek er maar 20.000 te zijn. Ja, weet je, dat is een beetje, uh, ik vind gewoon dat je het een bepaalde zaken moet je gewoon op feiten berusten. En als iets niet kan, dan kan het niet. Maar in dit geval gaat het om 65 mensen. Ja, als we 65 mensen kunnen helpen, wie zijn wij om te zeggen: van dat doen we niet? Dank u wel. Maar zou Koper. Ja, dat vond ik een mooie quote. 65 mensen kunnen helpen, want daar gaat het om. En dat is ook precies waar de discussie over gaat. En ik hoor allerlei zaken als we willen het beste voor de doelgroep, maar niet op de muziek vooruit lopen. En daar hebben die mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld helemaal niets aan. Dus ik heb de argumentatie van een eerste betoog, hoef ik niet te herhalen. Uh, elke gemeente in Nederland heeft problemen op het gebied van stikstof en huisvesting. Maar wij vinden het alleszins redelijk wat er van ons gevraagd wordt. En uh, Partij van de Arbeid is daar een voorstander van. Punt. Dank u wel. Ten slotte, Zee. Ja, dank u wel voorzitter. Nou, dan ik toch, ga ik toch een klein beetje herhalen van de afgelopen commissievergadering. Want kijk, wat wij van Zee gewoon heel, heel gek vinden... En ik... Ik wil er niet te veel op doorstellen, maar ik vind het toch belangrijk om, om weer te benoemen. Um, is dat zeker bij dit soort besluiten, besluiten die wel, wel degelijk heel erg ingrijpend uh, kunnen zijn voor de omgeving. Die een bepaalde maatschappelijke druk met zich meebrengen. Even, even ongeacht of je, of je voor of tegen bent. Er moet extra personeel zijn uh, van, van, van de politie. Er moet extra zorgpersoneel beschikbaar zijn. Er gaat gemeentegeld heen. Het neemt ruimte in die beperkt is. Um, dat heel belangrijk is om, om te zorgen dat er ook democratisch draagvlak is. En hoe dat hier in Zandvoort is gegaan. Dat er een uh, informatieavond is, is gehouden... met een voorstel van het college... waar wij als raad niet eens over hebben meegedacht... vooruitlopend op een wet die nog niet is aangenomen. Ja, dat blijven wij gewoon heel erg gek vinden. En ik dacht dat ik dat voldoende had gezegd... maar ik, ik, ik wil het toch, toch weer uh, opnieuw herhalen. Zeker omdat wat ons betreft ook, ook heel veel... Uh, ...andere mogelijkheden zijn. Hè? Er is al eerder aan bod gekomen dat het een satellietlocatie is. Dus kan dat niet in Haarlem? Nou, dat is een reële oplossing. Dat betekent niet dat je ze niks gaat geven. Dan kan je zeggen, nou, het geld dat wij daarin zouden investeren... ...als, als uh, gemeente toch... Hè, ...want hij moet bijvoorbeeld voor het onderwijs betalen... Uh, van, ...van de gehuisvest zouden worden... ...dat geef je daar dan bijvoorbeeld mee. Hè? Ze hebben schaalvoordeel, de dus er zelfs nog wat aan over. Uh, maar je kan ook denken aan het feit dat er op de website van... Interruptie van de heer Elgebali. Ja. Ja, voorzitter. Meneer Gerrits van Zee heeft het over het democratische dagvlak. En we hadden het democratisch dagvlak in ieder geval bij dit stuk meer kunnen legitimeren door de commissiebehandeling van dit stuk voor een tweede keer door te laten gaan en de insprekers daar iets op te hebben laten zeggen. Want dan hebben we in ieder geval de inwoners kunnen horen nogmaals. Waarom heeft de heer, C, de heer Gerrit van Zee dan nu over de democratische dagvlak terwijl hij daar zelf tegen heeft gestemd? De heer Gerrits. Ja, dank u wel voorzitter. Nou, wat ons betreft was dat een uh, ongelooflijk uh, rommelige vergadering en was het ook heel, heel gek uh, hoe dat liep. Maar voor ons was het belangrijk dat uh, überhaupt uh, het voorstel niet nog een, een, een, een zeg maar, uh, eerst het van de agenda afgehaald. Vervolgens uh, uh, toch weer niet. wij hadden liever gezien dat het van de agenda af was gebleven en we vinden het juist gek dat het weer terug op de heer, kwam. De, de heer Deen heeft... Een punt van orde. Ja, punt van orde voorzitter. Er staat op de agenda een mogelijke locatie AZC in Zandvoort. En deze discussie gaat wat mij betreft alle kanten op. Ik denk dat we nu hier gewoon over kunnen stemmen. Ik herinner me dat u zelf een vraag gesteld heeft over uh, aantallen asielzoekers uh, in de richting van, <lacht> van Waukoper. Dus ik wil toch even dan van de orde zeggen dat u dan ook u aan uw eigen regels moet houden. Dank u wel. Ja, wel. Uh, maar... Is, uh, Gerrit van Zee, ik kijk naar mijn linkerkant. Ik ben nog niet over, helemaal klaar. Ik ben nog niet klaar. Met mijn Je bent nog niet klaar? Nee, nee, nee. Oh, ik, nou, ik, dan, uh... ik wilde, ik, de heer Deemert op zijn benken bediend. Want ik wilde net beginnen over, over locaties van het AZC. Dus uh, uh, dat wil ik toch nog even, even doen. Uh, wat in het kort op de website van het COA staat dat een perceel van 2000 vierkante meter groot genoeg zou zijn, om een voorbeeld te geven. Uh, en er staan in Zandvoort al langere tijd uh, panden te koop, hè, dus, dus gewoon woonhuizen en dergelijke, met bijvoorbeeld een oppervlakte uh, van meer dan 3000 vierkante meter zelfs. Uh, uh, kortom, uh, wat ik uh, probeer aan te geven is, er zijn heel veel opties uh, die waarschijnlijk ook naar boven waren gekomen als wij dit als raad, in samenspraak met het college hadden besproken. En dan misschien ook als geheel... Uh, uh, op een gegeven moment een voorstel waren gekomen, of een, een serie voorstellen En dat betreuren wij. Dat is eigenlijk alles wat we uh, nog wilden aangeven. Dank u wel, voorzitter. Ja. Ik kijk nog even naar mijn linkerzijde. U had... Oh, nog een punt van de heer Deen. Ja, ja, even naar de voorzitter. Waarom u mij niet terug heeft gefloten bij het stellen van mijn vraag. ja. ja. Nou, omdat, omdat, ik, omdat ik u de vrijheid geef om het debat te voeren meneer Deen. En u mag de vragen stellen die u wil. En als u een antwoord krijgt is dat helemaal mooi meegenomen. Uh, ik kijk even naar mijn linkerzijde. Ja voorzitter, ik heb geen uh, vraag gehoord. Ik, ik ga er niet heel uitgebreid op terug. Maar ik voel wel de behoefte om afstand te nemen van het statement van de heer Gerrits. Over de democratische legitimiteit hiervan. Uh, omdat wat hij vertelt wel heel ver van de werkelijkheid uh, afstaat. We hebben namelijk een heel zorgvuldig proces georganiseerd, juist door eerst de bewoners mee te nemen en hen niet voor een voldongen feit te zetten met de gemeenteraad heeft besloten dat, maar juist eerst hen te informeren, dit is het voorstel wat het college bij de raad gaat doen. U als raad, met, met enige vertraging, maar vandaag dan toch, vindt daar wat van, heeft daarin meegenomen wat die bewoners hebben ingesproken. Dus wat mij betreft en wat het college betreft, is dit een, een schoolvoorbeeld van hoe je uh, bewoners op een goede manier bij besluitvorming betrekt. Dank u wel. Dan komen wij naar de heer Heel kort. Dank u wel. Voor die heel, heel korte reactie. Wij, wij verwerpen dat statement wat ons betreft is informeren iets anders dan participeren en meedenken. Dank u wel. We gaan over tot stemming van dit voorstel. We hebben twee amendementen. We beginnen bij de stemming over het amendement van Jong Zandvoort. Dan gaan we stemmen over het amendement van GroenLinks. En dan gaan we stemmen over het al dan niet geamendeerde voorstel. Ik start bij de stemming over het amendement van Jong Zandvoort. Wie is hier voor? Dat zijn de fracties van zee VVD, CDA, OPZ en Jong Zandvoort. Dat betekent dat ik 12 voor en. Oh ja Wie zijn er tegen? Even kijken. Dat zijn de fracties van de Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks en de PVV. 12 voor en 4. U wil straks een stemverklaring, maar ik ben nog even de conclusie van de stemming aan het... Uh, dat zijn twaalf voor en vier tegen, daarmee is het amendement aangenomen. Stemverklaring, de heer Denk. Ja, dank u voorzitter. Uh, ja, het eerste besluitpunt dat begint op zich uh, goed. Daar staat namelijk, uh, als ik hem even erbij pak, geen locatie aan te wijzen voor de komst van een AZC in Zandvoort... Als daarna een punt was gekomen, hadden we wel mee kunnen gaan, maar nu niet. Dank u wel. Um, dan komen we bij het amendement van Groenings. Wie is voor dit amendement? Dat zijn de fracties van uh, Partij van de Arbeid, uh, D66 en Groenings. Wie is hier tegen? Uh, dat zijn de fracties van de PVV, OPZ, Jong, Zandvoort, VVD, CDA en Zee. Daarmee tel ik 13 tegen en 3 voor en is het... Amendement verworpen en komen we bij de stemming over het voorstel als zodanig. Het gewijzigde voorstel, dus geamendeerd naar aanleiding van het amendement van Jong Zandvoort. De gevier zegt terecht het geamendeerde voorstel. Wie is er voor dit voorstel? Ik zie de fracties van CDA, VVD, OPZ en Jong Zandvoort. En Z, wie is er tegen dit voorstel? Dat zijn de fracties van GroenLinks, deze 66 Partij van de Arbeid en de PVV. Daarmee is met 12 voor en 4 tegen het voorstel aangenomen. Dank u wel. Dan is de heer Hendricks dismissed, zoals dat heet. En vragen wij de volgende portefeuillehouder aan tafel. Dat is de heer Bluis. En dat betreft het volgende belangrijke onderwerp. Namelijk de voorjaarsnota 2023. Aan de Raad wordt voorgesteld om de voorjaarsnota 2023 vast te stellen, met daarin opgenomen de besluitpunten die u tevens specifiek in het raadsvoorstel ziet. Um, er is in ieder geval een amendement aangekondigd, dat amendement, terwijl de heer Bluis naast mij plaatsneemt, dat amendement is aangekondigd door de fractie van de OPZ, en ik wil dan ook graag het woord geven aan mevrouw Geuresson. Mevrouw Geuresson. Dank u wel, voorzitter. Um, in de commissie hebben we het gehad over uh, het stukje openbare orde en veiligheid. En eigenlijk hebben we daarbij ook gevraagd van uh, wat is er nodig... ...om zeg maar de, ja, hoe zullen we het noemen... Um, ...de, de onruststokers we, waar we het mee te maken hebben gekregen, ...dat die uh, structureel kunnen worden aangepakt. En in ieder geval dat we um, situaties zoals we recent hebben gehad in juni... ...zodat we die kunnen voorkomen. Um, u heeft daar uh, op gereageerd in de memorie van, uh, van, van antwoord met betrekking tot de voorjaarsnota en u heeft aangegeven dat uh, en dat had u ook in de commissie al gezegd dat er goede ervaringen waren met uh, een gespecialiseerd bedreigingsbedrijf wat ook zeg maar een relatie heeft en kennis heeft van de doelgroep uh, waar het hier om gaat. Um, en daarnaast heeft u aangegeven dat het een voordeel zou zijn op het moment dat de politie live de beelden zou, uh, zou kunnen uitkijken van de camera's die geplaatst zijn op de boulevard. Zodat ook zeg maar, vanuit een lijntje vanuit de politie in Zaandam um, er contact opgenomen kan worden met de politie hier ter plekke. Zodat er direct kan worden ingegrepen. Um, daar is in de uh, achter de schermen hebben we dat met elkaar we dat overlegd. En um, is er een, um, een, een, een vrij veelvuldig gedragen amendement uit de voren gekomen dat er ook in ziet om een aanvullend krediet van maximaal 94.500 euro uh, vrij te geven voor de inzet van een gespecialiseerd bedrijf en voor camera tijdens het zomerseizoen 2023 om op die manier de overlast en de wanordelijkheden zoals we die uh, gehad hebben om die tegen te gaan. Even een voor het bedrag, want in de memorie van, van Antwoord... ...wordt gesproken over een bedrag uit van 56.000 euro... ...maar we hadden toch zoiets van, daarin wordt gevraagd om twee keer twee koppels, hè, dus vier personen... ...en wij willen u wel wat dat betreft uh, in overleg ook de, de ruimte bieden... ...om op het moment dat het nodig is, zeg maar de inzet op te schalen... Um, ...en eventueel meer mensen daarvoor in te zetten... ...of als het aantal dagen zou toenemen, we zijn uitgegaan van 34 warme dagen... ...om u op die manier ook de ruimte uh, te bieden om dat op die manier dat geld ook in te zetten. Vandaar dat het verhoogd is tot een maximum van 94.500 euro. En de, uh, het amendement is ingediend door Openzet, Jong Zandvoort, CDA, VVD, PVV, GroenLinks, D66 en C. En wilt u dat ik mijn eerste termijn ook meteen doe of wil Heel graag, doen? heel graag. Oké, okay. ja. dat was voor het amendement. Um, bij de commissiebehandeling zijn we, en daar hebben we het ook over gehad... met name ook over de capaciteit hebben we heel erg Maar nou, We hebben ook gezien, eh, het is veelvuldig ook gegaan over de lobbyist. De, daar hebben we toen ook uh, uh, in de memorie van Antwoord is ook op teruggekomen... om te zeggen van, laten we het proberen voor uh, twee jaar. U heeft in de commissie ook gezegd, en dat mag u wat mij betreft heel graag herhalen... Oh, die microfoon die schrikt ervan. Dat u de uitdaging mag uh, aangaan... ...om eh, aan te tonen dat de lobbyist zichzelf ook eh, terugverdient... Eh, ...zodat het in ieder geval een, een, een break-even wordt als het gaat over eh, financiële middelen. Dus eh, graag een reactie van de portefeuillehouder op dit punt. En dan met betrekking tot de, de overige formatie... Eh, ...moet ik zeggen, daar staat voor ons toch wel een, een, een, een pijnpunt... Het loopt op tot een aardig bedrag in de aankomende jaren. Er staat niet in alle gevallen structureel geld tegenover. En als je eigenlijk goed naar kijkt, zit een groot deel van de formatie... ...zit ook verweven of komt voort vanuit de DVO. DVO, een dienstverleningsovereenkomst zoals we die gesloten hebben met Haarlem. Waarbij voor een aantal zaken... Um, ...wij voor 10% aan de lat staat, uh, staan als het gaat bijvoorbeeld om organisatieontwikkelingen... ...of zaken die we in een breder perspectief uh, oppakken, wat voor, zowel voor Haarlem als voor Zandvoort geldt. Um, en daar zitten best wel vrij veel posten in, ook in de capaciteit. En ik zou eigenlijk wel toch een, graag een reactie van de wethouder die op horen... Um, ...of het ook mogelijk is om eens um, dat opnieuw te bekijken... Is het allemaal namelijk wel wenselijk dat wij daar in Zandvoort aan meedoen? Eh, kunnen we daar wat, eh, wat zeg maar, wat nauwgezetter op sturen? Of zijn er andere oplossingen, zodat wij nog wel een redelijk invloed eh, daarop kunnen uitoefenen? Want het krijgt af en toe een beetje het gevoel, en dat zeg ik, dat is een gevoel. Eh, alsof het is bij het kruisje tekenen, maar misschien kan de wethouder dat gevoel wel heel goed wegnemen. En eh, als het praat over eh, gevoel, dan... Eh, ...zijn we blij met, we hebben het ook uitgebreid gehad over de haltestraat... ...en de kosten van de afsluiting die dat met zich meebracht. 150.000 euro voor het lopende jaar en 110.000 euro voor de planvorming voor de komende jaren. En eigenlijk is het, nou ja, voelt het niet echt heel erg lekker... ...als je ziet dat na aandringen vanuit de commissie het bedrag gehalveerd wordt. Dan denk je van, zijn er dan nog punten in deze voorjaarsnota... ...waarop we harder hadden moeten drukken, zodat het bedrag ook mogelijk omlaag had gekund. Of kunt u misschien toch een toelichting daarop geven van hoe het kan dat er dan uiteindelijk uh, een lager bedrag uitkomt... ...maar misschien nog wel veel interessanter. Hoe komt het dat er in eerste instantie een hoger bedrag in de voorjaarsnota terecht is gekomen? Uh, in ieder geval wel blij dat het natuurlijk lager is. Uh, maar daar graag toch nog even een toezegging, zeker een reflectie op van de wethouder. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga naar Jong Zandvoort. De heer Kramer. Ja voorzitter, uh, over dat gevoel waar mevrouw Gurdersen het uh, over heeft... Uh, <coughs> ...hebben wij ook uh, de nodige vraagtekens bij een uh, aantal uh, uitbreidingen van de, van de formatie... Uh, ...of capaciteit, ambtelijke capaciteit die, uh, die er is. Uh, ik denk dat mevrouw Gurdersen daarin uh, uh, duidelijk was. Um, wat wij wel zien is dat ook het gevolg is van de fusie die we hebben met de gemeente Haarlem... ...voor wat betreft het ambtelijk apparaat. Dus dat als zij iets qua uitbreiding willen, dat we automatisch meegaan. En dan is de verhouding geloof ik 90-10. Dus in dat opzicht snap ik ook sommige, sommige dingen die er wel in staan. Al wel voelt het soms dat ik denk van ja, waarvoor moeten we dat, dat hebben? En zou ik veel meer willen sturen. <coughs> Natuurlijk hebben we van het college een mededeling gehad over het kernteam. Maar wij zien toch een iets andere invulling van dat kernteam. En zouden toch graag willen dat er vanuit het college... En dan wel vanuit de nieuwe gemeentesecretaris die gaat komen, echt uh, uh, ambtenaren. of Dan wel uh, mensen worden ingehuurd die echt onder Zandvoort uh, gaan vallen en niet meer onder Haarlem. Uh, we merken toch wel, en dat hoor je ook wel een beetje in de wandelgangen, dat het toch vaak uh, wat, wat stroperig loopt. Um, Haarlem uh, heel bureaucratisch is, uh, vaak een uh, vink-af en cultuur is van hoe, uh, hoe projecten moeten worden opgestapt. Um, wij willen graag heel snel vooruit. Het was ook uh, waar we met de verkiezingen mee uh, zijn ingegaan. Gas, uh, gas erop. En we zien dat een aantal dingen gewoon wat sneller zouden kunnen... ...als we dat uh, vanuit Zandvoort zelf zouden aan kunnen sturen... ...zonder Haarlem daarvoor uh, nodig te hebben. Uh, wat andere punten betreft, daar is uitgebreid uh, antwoord uh, doorgegeven. Dus voor de rest zijn wij akkoord uh, met, uh, met deze voorjaarsnota. Dank u wel. Het CDA de heer Boel. Ja, dank voorzitter. Uh, helder antwoorden van het, uh, van het college in uh, een memorie van antwoorden. Uh, en fijn ook inderdaad om te zien dat een aantal kosten naar, naar beneden konden. Met name de Haltenstraat was natuurlijk een, een punt. Uh, dus denk ik denk een mooie, mooie korting uh, op hebben gehad. Uh, en verder uh, ja, dienen wij ook uh, het amendement van de OPZ uh, mede in. Om ook zo te zorgen nou, voor een stukje veiliger uh, Zandvoort. Uh, maar we ...roepen eigenlijk ook het college CQ eh, portefeuillehouder op om ook te kijken naar structureel beleid... ...rondom die drukke zomerse dagen. Eh, zodat we dat ook gewoon jaarlijks periodiek kunnen, kunnen evalueren... Eh, ...om zo nog, nog voor een nog veiligere strandleving eh, te kunnen zorgen... Eh, ...en waar we ook gewoon structureel budget voor vrij kunnen maken. En toen zat ik ook te denken van nou, misschien is dit een mooie taak ook voor de lobbyist... ...om eh, in Den Haag nog wat, eh, wat geld los te peuteren... Voor, uh, ...voor de aanpak van uh, criminaliteit. Tot zover, uh, voorzitter. Dank u wel. De VVD. De heer Rommel. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, wij hebben het uh, amendement ook mede ingediend... ...omdat het uh, ja, voor ons ook belangrijk is om uh, mogelijke ongeregeldheden op de boulevard en op het strand te voorkomen. Uh, Want Zandvoort als een uh, ja, toeristische en gasvrije gemeente is uh, onwijs belangrijk voor ons... Um, ja, we, vinden, we zijn ook in ieder geval blij om te zien uh, dat de kosten voor de ja, tijdelijke afsluiting van de haltestraten omlaag kunnen. Uh, en ook de onderzoeken naar uh, ja, het plan om dat een eventueel een wat uh, permanenter uh, karakter te geven. Waarbij uh, voor ons het ook belangrijk is dat er aandacht is uh, voor de uitstraling. Uh, dus we kijken daar uh, ja, rijkhalsend naar uit. Um, ja, daar willen we het eventjes uh, in het eerste termijn uh, bij laten. Dank u wel. Dank u wel. De PVV, de heer Deen. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, het amendement Veilig Zandvoort hebben wij ook mede ondertekend. Goeie zaak dat daar geld voor vrij wordt gemaakt. Uh, ook wij hebben ons verbaasd over uh, de budgethalvering natuurlijk van uh, de Halterstraat uh, voor de tijdelijke afsluiting. Het, het, het lijkt inderdaad een beetje als er wordt wat gesputterd in een commissie en uh, er kan de helft af. Maar goed, OPZ heeft daar al om een reflectie gevraagd dus daar zijn wij ook benieuwd naar voorts wat ons toch nog opvalt en dat heeft de heer stefan in de commissie ook uh, al aangegeven uh, voor die structurele zomerafsluiting wordt toch nog uh, overigens ook veel minder uh, dat viel ook op van 110.000 naar 68.000 maar hebben wij nou ooit al beslist dat wij een structurele afsluiting willen en in die zin lijkt mij dit bedrag uh, voorbarig. Uh, daar ook graag even een, een reflectie op van de wethouder. En uh, ja, de, de, de lobbyist hebben we in de commissie ook aangegeven. Dat vinden wij mede gezien de taakomschrijving volledig overbodig. En ook voor twee jaar daarvoor vanuit de PVV geen akkoord. Daar wil ik het even bij laten. Dank u wel. GroenLinks, de heer Algebali. Voorzitter, dank u wel. We zien dat het qua uh, financiën de komende drie jaar in ieder geval wel de goede kant op gaat met de gemeente. We zien daar voordelen, vo, zo, voordelen ontstaan. Dat is een hele rare klemtoon toen ik daar legte. Uh, en daarna natuurlijk wel langzaam negatief. Maar goed, de glazen bol en financiën, uh, zolang ik hier zit, hebben we altijd uh, gezien dat het uh, erg negatief begint. En langzamerhand richting de realisatiejaren steeds wat positiever trekt. Dus we uh, hopen dat dat ook in de jaren 26 en 27 het geval zal zijn. Als we dan kijken... Naar de haltestraat is het fijn dat dat met 75.000 omlaag is gegaan in ieder geval. Dat is een positief iets en daarbij ook inderdaad benieuwd naar de reflectie van de portefeuillehouder op dat punt. De lobbyist, ik vernam dat er iemand in Den Haag toevallig vrij komt binnenkort. Dus wellicht is dus dat er een mogelijkheid om die in te zetten met een groot ja, toch wel netwerk in de regio. Nederland en Europa en zelfs wereldwijd. Zo ik bedoel ligt er je dat ik ook, Nee ik bedoel de heer Rutte. Oh. Um, en als ik dan kijk naar het stuk zelf dan heb ik natuurlijk uh, ook nog wel wensen uh, en die wensen wil ik ook graag uitspreken want wat ons opvalt um, is dat wij heel erg blij zijn met het feit dat wij zoveel mogelijk auto's aan de, aan de buitenkant van, van Zandvoort parkeren en niet in het centrum of niet uh, ergens anders waar dat lastiger gaat. Maar daarbij moet ik wel aantekenen dat als ik nu kijk naar de twee grote parkeerterreinen die wij om ons dorp hebben heen liggen, dat de staat van die parkeerterreinen echt, ja, en dan druk ik me nog echt rustig uit: de Golden Twente overlaat. Uh, de Dictie staan nu al een aantal jaren bij Pede Zuid. Uh, dat vind ik, uh, vind ik geen mooi, mooi en uh, aantrekkelijk welkom. Uh, er is bijna geen mogelijkheid om een fiets te parkeren, want de fietsparkeerplaats compleet is, overwoekerd. De scooters staan uh, overal nergens, uh, soms ook voor de betaalautomaten. Uh, en zo kan ik nog wel een paar andere zaken opnemen. Bijvoorbeeld de, de, de entrees van het parkeerterrein Zuid naar het strand. laten nog wel het wens over. Dus eigenlijk zou ik uh, het college willen voorstellen om in ieder geval richting de begroting, uh, en eigenlijk liefst zou ik het natuurlijk zo snel mogelijk willen, uh, een budget vrij te stellen om echt zo snel mogelijk die parkeerterreinen ...een, uh, ja, een, een, een uplift te geven. Maar... Interruptie van mevrouw Geursen. Ik ben echt even benieuwd... Wat u doet verzoek aan het college. Heeft u overwogen om een amendement hiervoor in te dienen? Uh, ja, gebaan, dank, dank u wel, voorzitter. Ja, ik doe een verzoek aan het college... ...maar ik wil, uh, en daar heeft u gelijk in ook een verzoek aan deze raad doen... ...want ik heb geen idee hoe de raad hier tegenaan kijkt... ...en ik heb wel overwogen om een amendement in te, te dienen. Alleen dit idee... Uh, ...is bij het zoveelste wandelingetje... ...dat ik door het dorp heen... Uh, ...kwam, is het ontstaan... Uh, ...bij ons. En, en toen dacht ik bij mezelf... ...dan wil ik het eerst van mijn collega's en van het college horen wat de mogelijkheden daar zijn. En dan wil ik dat aanpakken. Want ik, ik kan uitleggen waarom. Ik, GroenLinks vindt dat, zoals we eigenlijk al in het begin ooit hebben besloten... ...dat het hubfuncties moeten zijn. Het moet heel gemakkelijk zijn... ...om van een parkeerterrein aan de rand uh, over een dorp te kunnen komen. En wij zien dat daar gewoon nog ja, echt, echt veel winst te halen valt uh, in, in dat geval. Uh, als we het zo aantrekkelijk mogelijk maken om je auto aan de zijkant van zandvoort te zetten... Dan moeten we ook echt zorgen dat we de mensen verleiden om dat te doen en dan ook met gemak richting, uh, richting, uh, richting het dorp kunnen komen. Wij hebben ook al van, samen met uw partij ook een keertje een hop-on hop of bus geïntroduceerd. Um, nou is dat moeilijk te realiseren op korte termijn, maar het zou zo mooi zijn als we ook vol daarop inzetten. Uh, want dan hebben we het beste van beide werelden en misschien dat het parkeerbeleid daarmee ook uh, nog wat uh, beter wordt in Zandvoort. Dus dat, dat ben ik eigenlijk ook benieuwd naar wat, wat ook de raad vindt, dat is uh, terecht wat mevrouw Gurenzonder uh, daar zegt. Um, en we hebben ook al aangegeven in de commissiebehandeling uh, dat wij bij voorstander zijn van, van onder andere meer fietsparkeerplekken. Ik gaf u daarbij het voorbeeld dat we een aantal strandtenten dat het daar wat lastig is op dit moment. Uh, dus dat zou ook mooi zijn als we dat wat meer verdeeld over Zandvoort uh, kunnen regelen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En tot slot... Wil ik wil u, en dat heb ik nog niet in de commissie gehad, want ik vind het mooi om dat in de raad te doen, een compliment geven, portfeuillehouder, voor het mooie stuk en ook voor de antwoorden die wij van u en de ambtenaren hebben gehad. En daarvoor dank. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Hermsen van D66. Ja, voorzitter, dank u wel. De voorjaarsnota. Um, ja, er zijn, zoals we natuurlijk ook wel gewend zijn, er zijn, heel veel punten in waar we mee in moeten stemmen, voordat we de voorjaarsnota natuurlijk goedkeuren eigenlijk. Nou, er staan een aantal zaken in Hoofd, hoofdlijnen van het raadsprogramma financiële rapportage excuus financiële rapportages uh, aanvullende duurzaamheidsleding in te stemmen met een meerjarenperspectief perspectief in te stemmen met de reserve sia voorbereidingskosten die de, de gemeente zandvoort in 2023 maakt voor de editie van 2024 in de formule 1 in zaken actualisatie uh, investeringsplan en ga zo maar door op zichzelf niet zoveel mis mee kan D66 ook wel akkoord gaan. Het gaat met name bij ons een beetje over die voorbereidingskosten voor de Formule 1, enerzijds uh, met het volgende agendapunt en anderzijds over de hoofdlijnen van het raadsprogramma en de financiële verwerking daarvan. Um, D66 natuurlijk al aangegeven, het gaat in principe voor nu en de GroenLinks refereerde er ook al aan, voor nu gaat het goed en straks gaat het minder goed. Nou, altijd lastig, hè? geen glazen bol. We hebben misschien inderdaad, zoals uh, mevrouw Keurense van Openzet nog aangaf, een andere wind. Nou, dat is een saneringswind vaak als het over rechts gaat. Dan weten we in ieder geval dat we gaan bezuinigen. Uh, dus dat is op zichzelf uh, geen fijn idee. En de vraag is dan een beetje van, ja, wat ga je er dan aan doen? En als je zelf tekort hebt, merk ik dan op dat die voorzetten die gedaan worden... Hè, ...gewoon ook niet zo goed zijn voor de imago met betrekking tot onze stakeholders. Ik heb het nu al een paar keer herhaald, imago schade, hoe je omgaat met stakeholders, wat je wel en nog vernoemt en wat je niet noemt. Ja, het is uh, uh, met enige weerzin uh, ga ik voorstemmen als het uh, in ieder geval gaat om die voorstellen die gedaan worden. Uh, maar ik laat ze er toch in staan. Het komt me eigenlijk ook wel een beetje politiek gezien wel goed uit geef ik heel eerlijk toe. Um, des te negatiever het wordt neergezet, des te positiever wordt het altijd voor de oppositie. Dus wat dat gaat, uh, keep up the good work zou ik zeggen. Uh, hou vast. En uh, nou ja, dan, uh, we, we kijken het aan. We zien uh, wat het resultaat is straks uh, na, na een jaar. Dus uh, dank. Oh en wat betreft het amendement, dat vergeet ik bijna, we hebben het wel in mede ingediend. En ik moet ik toch wel eventjes aangeven dat ik in ieder geval blij ben dat uh, de heer Elke Bali van GroenLinks ieder geval heeft aangegeven tot verdubbeling. Want ik denk ook met name zeg maar, gezien, gezien, oh was het uh, de heer Deen? Oh excuus, ik dacht dat het de heer gaf, dan, dan gaat de complimenten naar u. Allebei, dus allebei dan. Nee, nee, wie uh, eerder, eerder toekomt, dat wist ik niet, excuus. Maar dat is eigenlijk wel fijn, want dat vind ik ook wel weer een fijne manier van begroten. Dan heeft u in ieder geval wat speelruimte en hoeft u daarna niet terug te komen ter verantwoording, et cetera. Dat scheelt wel een hoop. Dus uh, dank daarvoor, uh, de heer Deen van de BV. Dank, dank u wel. In mevrouw Koper, partij van de Arbeid. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, ja, voor veel van onze inwoners zijn het zware tijden. Dure boodschappen, hoge energierekening en de zoektocht naar een fijn huis is in Zandvoort en Langeweg. En uh, voor het college en ons als raad alle aanleiding om de schouders eronder te zetten. Voor ons geen verantwoordelijkheidsvakantie, zoals het in Den Haag nu wel lijkt te gebeuren. En ik hoop ook van harte dat ze dat in Den Haag niet doen. Want we hebben elkaar hard nodig. Um, de voorjaarsnota geeft aan dat er voor de nabije toekomst zijn op groen staan. De Partij van de Arbeid heeft in de commissie uh, gevraagd, laat alsjeblieft de financieel zwakkeren niet in de kou staan. Dat was onze oproep. En uh, de wethouder heeft ook aangegeven dat er bij de begroting absoluut ook maatregelen komen voor de voor de minima. Dus daar zijn we erg blij mee om dat te horen. Uh, want het is hard nodig en het werkt. We lazen vandaag de verandering in het beleid over schuldsanering, hoe succesvol dat kan zijn, eh, mensen weer een toekomst geven. Daar gaat wat ons betreft die, de kaders van die voorjaarsnota om. Wat gaan we straks met die begroting doen? Wij vinden dat dat uh, er uh, op zich goed uitziet de komende jaren. Uh, er is nu geld dankzij de uh, zo gevleugelde behoedzame begroting van uh, onze peddingmeester. Um, ...dat voor wat betreft de inhoud van de voorjaarsnoten... ...dan staat er in het raadstuk iets... Uh, ...en ik hoorde het mijn collega net van D66 ook uh, zeggen... ...en ik ben eerlijk gezegd vergeten dat in de commissie aan te geven... ...dat er beleidsontwikkelingen en begrotingswijzing zijn op basis van het raadsprogramma. En dan heb ik dat gemist, het vaststellen van het raadsprogramma. Kan iemand mij aangeven wanneer we dat gedaan hebben? Um, want... Ik, ik heb dat, volgens mij hebben we dat de vorige periode gedaan, maar niet deze periode. Maar misschien kan iemand mij daarbij helpen. Um, tot slot het amendement van OPZ. Uh, afgelopen weekend was een ouderwets druk weekend. Zeker zaterdag. Het was echt wat ons betreft, ik woon midden in dat gebied goed te merken uh, dat er tussen horeca, handhaving en politie afspraken gemaakt zijn na, na, na aanleiding van die incidenten. En die afspraken werken echt. Uh, complimenten voor alle inzet. Het was druk. Maar gezellig op de boulevard. En de enige overlast die kwam, die kwam er van fietsers en scooters, waarvoor nog onvoldoende plek is. Nou, daar heeft de collega Elke al aandacht voor gevraagd. Nou, de hulpdienst die overuren draaide, dat was natuurlijk uh, op strand zelf. De reddingsbrigade in de kamer En hulde aan al, al die mensen, ook aan al die vrijwilligers. Ik vind het echt altijd fantastisch dat ze uit alle hoeken en gaten komen op die drukke dagen. Dan. Um, de verdubbelaar uh, van meneer Deen. Is het genoeg wat er gedaan is? Uh, of moet er nog wat extra's gebeuren? Vroeg mevrouw Guernotzen in de commissie. We hebben daar vandaag ook nog even contact over gehad. Want wij hebben als enige partij, dat ziet u niet vooraf getekend. En het gaat eigenlijk om die verdubbelaar. Um, want de vraag of het genoeg is qua handhaving... daar gaat het mij om. En collega uh, Bol van het CDA gaf dat ook aan. Hebben we het met elkaar goed op orde? Dat is eigenlijk de, de vraag die we vooraf aan het seizoen... als het gaat om handhaving met elkaar hebben besloten. Uh, want zo moeten we het met elkaar doen. En eigenlijk zie ik dit weekend dat we het heel goed doen. Dat het allemaal op orde is. En ik las in het huisdag Dagblad ook dat de portefeuille tevreden is. Um, en, de, en de vraag is dan... Uh, wat is er dan nog nodig, zoals mevrouw Curensen terecht zei? Nou, de pilot die, die, die in de memorie van antwoord uh, terugkwam, uh, vind dat, daar kunnen we ons prima in vinden. Twee keer twee koppels en het uitlezen van, uh, uh, als er tenminste geen structureel tekort is. Als we dat verder gaan uh, opgroten, dan moet... Denk ik dat ik me zorgen moet maken? Nou, dat is dus even de vraag. Moeten we ons zorgen maken en waarom is die verdubbelaar nodig? En graag hoor ik hier iets van de portefeuillehouder daarover. Um, op zich uh, steunen wij de intentie, maar we willen nog even iets meer weten over die verdubbelaar. Vooral omdat het college daar zelf niet om vraagt. Dank u wel, voorzitter. Meneer Gerrits, tenslotte, eerste termijn raad van de zee. Ja, dank u wel. Met zoveel fracties uh, wordt er heel veel gezegd en ook dusdanig veel dat ik eigenlijk uh, niks meer op of aan te merken heb. Behalve nou ja, over het uh, amendement van OPZ. Um, blij dat we dit gaan doen. Natuurlijk zelf ook aan de, de noodklok geluid wat betreft de veiligheid in Zandvoort. En uh, nou, naar aanleiding van die memorie, uh, ja, logisch dat, dat een partij dit ging indienen. Blij dat ze daarop hebben geacteerd. En uh, ja, dat, uh, dat we dit nog gaan doen. Dus de ondersteuning van harte. En verder eigenlijk uh, geen opmerkingen. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga naar de portefeuillehouder. Ik heb twee concrete vragen in uw richting gehoord. Eén is een reflectie op de reductie van de kosten van de Haltestraat. En de andere was een vraag van mevrouw Koper over het raadsprogramma en het vaststellen daarvan. Dus... Ik had wat meer vragen gehoord. Maar... Ja, maar dit waren wel twee belangrijke vragen. belangrijke vragen. <laughs> uh, nou, ik, ik zal in eerste termijn uh, proberen zoveel mogelijk... Uh... Af te, ...af te vangen en dan kijken we nog wel even of mijn collega's nog wat willen toevoegen. Want sommige dingen zitten financiële raakvlakken en ook beleidsmatige raakvlakken. En dat zit hem vooral in de discussie over. Daar begin ik dan wel mee. Dat was ook een beetje een vraag, volgens mij iets met capaciteiten. En daar, waar het college dus ook op gereageerd heeft in het Memorie van Antwoord. En in het Memorie van Antwoord kunt u ook teruglezen... ...dat die, die, die, die worsteling over die capaciteit... ...dat het best soms wel ingewikkeld is... ...en dat is bijvoorbeeld rond de beleidscapaciteit... ...voor parkeren en mobiliteit... ...en beleidscapaciteit wonen... ...waarin we ook zeggen van... God, ...dat gaan we nog even nader beschouwen... ...voor 2023 nog voor in, de najaars, in de najaarsnota... ...en voor de begroting nog een verdere onderbouwing. Maar dan haak ik ook wel direct aan op een vraag... ...bijvoorbeeld van de heer Elke Bali... ...die dan zegt van ja, ik zou toch graag willen... ...dat rond de parkeerplekken, rond fietsverkeer, rond mobiliteit in zijn algemeen en hubs dat er zaken geregeld moeten worden. En dat is juist een van die punten die genoemd staat bij die extra capaciteit voor parkeren en mobiliteit. En waarin de wethouder ook heeft uitgelegd waarom hij die, die capaciteit nodig heeft. En dus die, die reflectie nemen wij dan wel mee naar de najaarsnota, want ja, daar is ook behoefte aan... Dus wij zullen het dan onderbouwen waarom, aansluit ook wat de heer Elke Balis zegt, dat wij dat wenselijk vinden dat we die extra capaciteit krijgen. Maar daar zit wel die aanknopingspunt en de zoektocht. En dan zit je ook wel direct van weten we met elkaar wel achter de koor, wat we allemaal en wel niet hebben afgesproken. En dan kom ik dan eigenlijk op de Haltestraat. De, de vraag uh, was dat volgens mij een vraag: van is daar uh, is daar uh, wel een besluit overgenomen? Nou, als ik, ik, ik denk, nou, ik ga nog eens even in het raad. ...heb ik iets gemist in het raadsprogramma. Staat het in het... Of, ...sorry, het raadsprogramma... ...in het programma van de raad... ...ja, zeg ik dan maar even. En het is een coalitiekoord, maar dat woord mag ik niet meer gebruiken... ...dus ik noem het maar het programma van de raad... ...want de meerderheid heeft dat gekozen. In het programma van de raad staat dat niet expliciet zo, zo genoemd. Maar het is wel degelijk de intentie van het college... ...en wij dachten ook van de raad... Ook in eerdere momenten dat we eigenlijk naar een vaste moment willen omgaan. Graag horen wij het als college dan in tweede termijn, want in feite vragen wij krediet... om voor te bereiden een definitieve afsluiting. En als u daar dus moeite met, dan horen wij dat graag, dan zien wij dat maar... als een reactie op van wat u nog wel en niet wil op dit punt. Want anders kunnen wij er wel mee doorgaan. En dan gaan we ervan vanuit dat we met een voorstel kunnen komen. Met, met, met ...het budget wat we gevraagd hebben. Dus ik denk als we die zo oplossen... ...en wij u die vraag stellen... ...dan hopen wij daar ook slagvaardig... ...met elkaar een antwoord op te krijgen... ...zodat we wel of niet verder kunnen gaan op dat punt. Uh, dus dan heb ik die vraag... ...van GroenLinks over die parkeren... Die, ...daar komen we dus feitelijk terug. Misschien dat de wethouder... Uh, Hendriks zich straks daar ook nog wat... ...over nog wat toevoegen... ...maar volgens mij heeft hij in zijn betoog... ...bij de commissie heel duidelijk aangegeven... ...waarom hij... Vindt dat hij die extra capaciteit op parkeer en mobiliteit nodig heeft. Maar we komen er sowieso bij de najaarsnoten na nog op terug en eventueel we de begroting. Um, dan over uh, de formatie, in zijn algemeen, de, de formatie en dan de afspraken die we met, uh, met uh, onze fusiepartner. Dat horen we graag volgens mij Haarlem hebben. Uh, ja, er is een dienstverleningsovereenkomst uh, met, met heel duidelijke afspraken in. Op het moment. ...dat er gewijzigd beleid is... ...er is volumegroei... ...of er komen nieuwe taken... ...vanuit Den Haag. En dat was in de begroting van de gemeente... ...Zoomvoort ook altijd... ...dat er dan vaak door de organisatie... ...ja, maar daar hebben we wel capaciteit voor nodig. En in, dat staat gewoon voor woord... ...dat dat dan kan... ...en dat daarvoor bijvoorbeeld de voorjaarsnota... ...het geëigene moment is om die discussie te voeren. En dan is er een... Een soort van, ja, we willen niet elke keer de discussie hebben... ...is dat nou, hoeveel procent is dat nou wel en niet? Dus daar is die 10%, 10,90% verhouding... ...en die is eigenlijk gebaseerd op de inwonersaantallen... ...17.000, 160.000 170, in Haarlem. Daar gaan Dit soort voorstellen komen niet tot stand van... ...dat ze in Haarlem alleen maar roepen van wij hebben extra capaciteit nodig. Nee, dan, dan, komt, dan is er, wordt er een notitie gemaakt... Een ambtelijke notitie waar onderbouwd wordt waarom ze dat nodig hebben. En hoeveel FTE dat is. En waarom dan zal het soms zelfs ook meer hebben. We hebben wel eens wat meer moeten betalen. Dus ook aangeeft En dan, dan zetten wij dat volgens in die voorjaarsnota. Nou, daar is best nog wel wat van te zeggen. Van kan je dat niet nog wat duidelijker voor richting de raad? Eh, enzovoort. En misschien wat, wat meer gebundeld. En niet zoals het nu op allerlei plekken staat. Alsof het lijkt alsof wij wat te verbergen hebben. We hebben niks te verbergen op dat punt. Dus daar gaan we ook naar kijken. Daar hebben we ook trouwens afspraken met de directie over gemaakt. Hoe kunnen we dat ook aan de voorkant nog wat beter vormgeven? Dus daar gaan we aan werken. Maar het is wel degelijk een afspraak die er gewoon is. En die gebaseerd is dus op volumegroei... op gewijzigd beleid en op nieuwe taken vanuit Den Haag. En in dit geval ook nog een punt... ...is dat we een coalitieakkoord hebben waar we ook dingen in hebben gezegd. En daar kijken we samen natuurlijk met onze partner in Haarlem naar. Van, en hoe kijken jullie daarnaar? Nou, en daar komen ook dingen natuurlijk uit voort. Die, en dan kan je zeggen, die 1090... Nou, ik denk dat we in veel gevallen gewoon voor, er voordeel bij hebben... ...dat we met een grote gemeente werken... ...zodat we op een aantal zaken gewoon goed kunnen meeliften... ...en dat we de kosten gezamenlijk kunnen delen. En overal algemeen zie ik dat uh, als positief... En ja, wat gebeurt er ook? Er worden ook voorstellen gedaan... die vervolgens door het college worden gezegd van... maar daar, daar doen wij niet aan mee. En die, die, die vinden ook plaats. Dus het is niet alleen maar dat we aan de pluskant elke keer... en dat we op Haarlem moeten... Nee, we, we doen dat gezamenlijk. We doen het ook op basis van die overeenkomst. Maar we zullen nog eens kijken hoe we dat nog beter aan de voorkant... als het aan de orde is, kunnen neerzetten. Het heeft er ook mee te maken dat dit eigenlijk de eerste voorjaarsnaamheid is... ...waarin het coalitieakkoord ook is uitgewerkt. En dan in dat, dat eerste jaar, want dat is het feitelijk... ...zie je dan ook wel even dat de puntjes op de i vanuit de organisatie... Ja, ...jullie willen dit en dat. En dat die discussie dan over die capaciteit altijd is. Ik verwacht ook dat in de komende jaren wat dat betreft... Op, ...op dit soort punten een stuk minder is. Uh, ook in de beantwoording hebben wij volgens mij op veel gevallen aangegeven... ...waar dan die extra capaciteit uh, zich uh, verder manifesteert. Uh, nou, er wordt nog even over het kernteam gesproken, de nieuwe gemeentesecretaris. Nou, daar hebben we ook een, een, een, een profiel voor gemaakt, daar gaan we mee in gesprek. Uh, en dat we het kernteam een, een nadrukkelijke rol willen geven, uh, dat is ook duidelijk. En, en dat er een aan, misschien medewerkers zijn die wat directer in het kernteam hun rol hebben. Maar dat gaat wel gebeuren, maar we zullen nooit veel extra eigen capaciteit, eigen mensen in eigen dienst nemen... Hierarchisch onder de gemeentesecretaris, dat is niet de basis van de afspraak. En wij denken ook niet dat dat echt bij gaat dragen aan, uh, aan het, het uh, versterken of het verbeteren. We zullen wel dat kernteam goed moeten inzetten en, en goede aansturing, coördinatie en goede afspraken maken dat het kernteam gaat groeien. Want we zijn pas aan het begin met het kernteam, dus ons voorstel is geef nou de nieuwe gemeentesecretaris...